Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat in april opnieuw voedselhulp leveren aan Gaza. De droppingen gebeuren in samenwerking met onder andere Jordanië... en gaat in overleg met Israël. Dat zeggen de demissionair ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken... Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als het nodig is, zal Nederland later nog meer humanitaire steun... via de lucht aan Gaza geven. Een jongen van 14 uit Den Bosch is opgepakt vanwege een mislukte overval op een tankstation. De jongen liep volgens de politie met een wapen naar binnen en eiste geld. Toen het personeel dat weigerde, liep hij maar weer weg. De politie gooide de camerabeelden online en heeft de jongen, daarna heeft de jongen zichzelf gemeld. Stranden met het meeste afval vind je in Zeeland. Dat is onderzocht door Stichting Noordzee. Die kijkt naar hoeveel afval er langs de Nederlandse kust ligt. En in Zeeland vind je elke 100 meter gemiddeld meer dan 400 stukken afval. Dat is dik boven het landelijke gemiddelde van 300 stukken. Er ligt vooral plastic, stukken hout en materiaal om visnetten te beschermen. En bezoekers van Nederlandse festivals moeten dit jaar flink meer betalen voor hun kaartje. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat de tickets van grote festivals 9% duurder zijn dan vorig jaar. En daar is weinig aan te doen volgens de vereniging van poppodia en festivals... omdat alle kosten stijgen. De hogere prijzen hebben grote gevolgen, vooral voor jonge feestvierders. We willen niet dat we een soort elitaire aangelegenheid worden... en dat alleen rijke mensen ons kunnen genieten. Ik heb zelf een doch die net voorbij de 20 is en die spaart gewoon voor dit soort dingen. En we, we zien wel echt voor, voor het uitgaansleven van echt hele jonge mensen. Die, zeg maar vanaf 17 tot en met 20. die uh, zie je vaker thuis zitten. Dit weekend gaat het Nederlandse festivalseizoen van start. Paaspop begint vandaag in Schijndel. Dan nog het weer, het is droog. maar vannacht komen er weer buien aan. Morgen veel kans op zon en een lekkere temperatuur. maximaal 19 graden.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 Shit, F-R-E-F-H, -E we fresh, G-E-F, that's right, we different. we definite, B-E-P, we reppin' it, so, turn me up, turn me up. Like Flavor Chuck Chick say she ain't down with Chick backstage when we in town She like men on drums She wanna hit and run Yeah, that's the speed That's what we do That's who we be B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D -E -D To the E Then the A To the S When we play you shake your ass Shake it, shake it, shake it, girl Make sure you won't break it, girl Turn it up Turn it up Turn it up Come on, baby, just pump it Live and direct rocking this scene Breaking on down for the B-boys and B-girls waiting to do they thing Off it, louder, come on, don't stop And keep it going, do it Let's get it on, move it Come on, way we do it <laughs> Lekker Peace met Pump It, De opening van dit uh, tweede uur van Jammer en MNM's van vrijdag 29 maart. De laatste uitzending. Niet de laatste uitzending, de laatste vrijdag, de derde uitzending van Oei. dit jaar. En uh, we gaan altijd aan het begin van het tweede uur even het Zandvoort kwartiertje in. Komt altijd te laat, en het duurt altijd langer, maar dat doet zijn naam ook eer aan. Want namelijk het Zandvoort kwartiertje, daar gaat het over voor de insiders. Uh, en als we het over het Zandvoort nieuws hebben, dan uh, kijken we toch even naar afgelopen zondag. Want uh, toen brak er, uh, ik weet nog precies waar ik was, ja, ik toen brak er namelijk een uh, grote brand uit... in het uh, voormalig Kenan gebouw een uh, oude judo- en sportschool in Zandvoort, in de AJ van der Molenstraat. En uh, om kwart voor twee is er daartoe ook een NL Alert uitgezonden vanwege heftige rookontwikkeling in de omgeving... Uh, deze ontvingen veel mensen echter niet. En uh, wat bleek, dat heb ik toen even later nog uitgezocht... Uh, is dat er inderdaad iets mis is gegaan bij de alarmcentrale... waardoor uh, het verzoek uh, van de brandweer- en de veiligheidsregio... Uh, die zet dan een, een bepaald alarmsignaal door naar de alarmcentrale... zodat mensen gewaarschuwd worden. En dan natuurlijk voor een bepaald gebied. Uh, dus dat hebben ze gedaan. Precies in de cirkel waar de rook naartoe vloog... Want het was zwarte heftige rookontwikkeling uh, die mogelijk giftige stoffen bevatten. Dus dan wordt bij een grote brand altijd gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Maar de veiligheidsregio had toen gezegd, we doen het op een bepaald punt. En dat is toch niet helemaal goed gegaan in het technische systeem dan, uh, denken zij ook. Um. Nou ja, jongens. Ja, nee, want ik wil je wat over zeggen. inderdaad, over die NL-alert ja. ook nog. Want ik was inderdaad bij jou dus op dezelfde plek fysiek. En ik heb de NL-alert inderdaad niet gekregen. En jij wel. Dus dan is er inderdaad iets niet helemaal goed gegaan. En dan gaan we het nu niet uit. Horen. Maar dat zegt ook wel iets over dat behoud van het luchtalarmsysteem... waar natuurlijk in de Tweede Kamer de discussie over was. En dat geldt natuurlijk niet voor zoiets. Um, hoe erg het ook is, zo'n brand. Maar in het geval dat er wel een nationale uh, noodsituatie ontstaat... ja, dan de helft van de mensen de NL Alert niet krijgen. Dat is toch iets niet helemaal goed? Zoals zo, als de stroom eruit ligt en je bent twaalf uur verder... dan, dan heeft niemand meer NL Alert. Dus alsjeblieft overheid, houd dat luchtalarm gewoon. Is dit voor dominee? idee? Oké, okay, dan hebben we dat gehad. <laughs> en ik wou zeggen dat ik eigenlijk wel heel dankbaar ben... Ik, ja. Ik weet dat het fout was. Ik mijn broertje had volgens ook geen alarm gehad. Maar voor mij was het een wekker. Want ik was door mijn wekker heen geslaapt. Toen ineens... Eerst... Oh, oh, oh. Wat is er gaaf? Nou, ook gelukkig. Gewoon, ja, ja, gelukkig. Natuurlijk nou, vervelend ja, dat het uit, er een ja. brand is. Maar in ieder geval ik hoef niet in de schuilkelder te gaan zitten, zeg maar. Dus, nou ja, dankjewel voor mij wakker maken. Uh, ja. En alert. Ja, ja. Nou ja, goed. Dat, uh, tot, tot zover die brand. En dat gaat misschien nog wel een staartje krijgen. Maar dat volgende maand. De um, kick-off van Pride at the Beach... Dus zet ik weer even mijn andere pet op. Oh ja, dat was eigenlijk geen pet. Ja. Uh, heeft uh, ook afgelopen maand plaatsgevonden... op uh, maandagavond 18 maart. Namelijk op een vrij sfeervolle... bijeenkomst in het Amsterdam Beach Hotel... werd het evenement afgetrapt. En uh, ja, Mirko, jij was er ook bij aanwezig. Wat vond je van de avond? Ja, ik vond het een, uh, een enorm leuke avond eigenlijk. Ik, ik heb er heel weinig over te zeggen. Het is een leuke organisatie. Het is leuk dat ze het ah. doen. Nou ja, het is, is gewoon zo. Ik vind het ja. leuk dat ze het organiseren. Het is leuk dat ze het doen. En... Ja, anders, gewoon... anders, anders ga ik je op je back slaan. Ja, nee, nee, nou, als nee, als maar... Modè, zoals Baudet dat nee, zei. Nee, nee, maar weet je. Het was, het was gewoon, het was gewoon, gewoon, de sfeer is altijd gewoon goed. Het is leuk om, om te zien wat ze allemaal presenteren. En ja, ja, meer kan je er ook niet over zeggen. Ik ben blij dat we dat hebben in Zandvoort. Ja, ja en het is uh, wat uh, de voorzitter van de, uh, de stichting Pride at the Beach ook heeft besteld bij komende editie. Is zon, zon en zon. Want afgelopen jaar was het toch wel een beetje droevig door het weer. En daardoor... Ook niet helemaal gelukt, zoals het altijd kleurrijk is. Dan bestel ik dat de wind uitstaat, goed? Dan, dan doen we dat samen. Dus bestel dat maar even voor de hele zomer of zo. Gewoon nou, oh, een zacht briefje. Een zacht briefje. Ik ja, zal het bestellen. Zacht ja, ja, uh, uh, jij op nog op. Uh, wensen voor, de, voor daarboven? Um, nee, niet zo snel dat ik erover na ik kan denken. Gewoon inderdaad lekker weer. Ja. Nou, lekker weer dan. Um, <lacht> het <lacht> asbestterrein van P. Zuid, een stukje overloopterrein wordt dat eigenlijk genoemd, gaat de rest van het jaar niet meer open. Op drukke dagen wordt dit terrein gebruikt voor parkeerplaatsen, maar dat is in enkel geval deze zomer, wanneer dus die piekdagen zijn, geen optie meer. Momenteel ondergaat het overloopterrein van P Zuid renovatiewerkzaamheden vanwege de aanwezigheid van asbestvervuiling en dus moet de grond worden schoongemaakt, opgeruimd en dat. Um dat kost nogal wat, die hele operatie. Want de gemeenteraad heeft laatst besloten om dat via een uitbestedingstraject te doen. Waardoor drie partijen kunnen kijken hoe goed ze het allemaal kunnen opruimen. Ja. En wie dan de beste is, die gaat het dan doen. Dus ja, dan ja. duurt het een jaar. Nou, ik ken dat soort trajecten. Het is echt altijd een slecht idee in de meeste gevallen. I I ja, ik kan er echt niets anders van maken. Want het duurt altijd langer. Dat is altijd gedoe. Je moet altijd allemaal uitrollen. Ja, ik zet Mirko's microfoon even uit. Nee, ik, ik heb wel zo goed nieuws. Ik was ziek. Dus ja, ik heb geen idee. <laughs> okay. <laughs> okay. Nee, maar ik vind vaak. weet je, Kijk, er is natuurlijk altijd iets te zeggen voor uitbestedingen. Maar het is altijd een, als iets snel moet gebeuren, moet je geen uitbesteding uitzetten. Dat gaat nooit lukken. Nee, maar dus goed, dat, dat is daar even mijn mening. Wet, daar had de wethouder inderdaad ook al toen in die vergadering voor gewaarschuwd. Maar het is dankzij een amendement van de meerderheid van de gemeenteraad, onder leiding van de Oudere Partij Zant voor dat dit zo uh, heeft moeten gebeuren. Uh, en dat betekent dat er niet extra geparkeerd kan worden. En dat gaat om best wel wat parkeerplaatsen die daardoor niet uh, beschikbaar zijn. En we gaan zien of ja. dat ook echt tot probleem leidt... als we dat weer krijgen wat we ja. zojuist hebben besteld. Ik heb een oplossing echt. daarvoor. De trein. Inderdaad, de trein. Nou, heel goed, man. Als, als het van mij komt, weet je dat ik het serieus bedoel, hè? Ja, precies. Zeker, als ja. het over de trein gaat. Ja, ja, zeker. Maar goed. Um, dan de circuitrunners, want die gingen ook door weer en wind. We blijven een beetje bij dat weer, hè, deze ja, rubrik hoor. eigenlijk. De 16.000 hardlopers uh, die afgelopen... Zondag naar Zandvoort kwamen voor de 15e jubileumeditie was het trouwens van de Zandvoort circuitrun... die Mirko en ik net hebben gemist, maar dat zo even kregen met alles behalve lenteachtige weer te maken. Het populaire hardloop-evenement is in een onderbad plaats dat normaal bekend staat als voorjaarsklassieker vond het jaar plaats onder stormachtige omstandigheden. Ja, en dat is toch wel een beetje voor de afgelopen maanden. Ik vond maart ook wel weer echt zo'n maand dat het af en toe echt heerlijk weer was. Dat ik dat ik zo Haarlem door Haarlem liep rond de redactie van het Haarlemse Dagblad en dacht. Dit is nou echt weer de lente die begint, weet je wel. En dan pak pakte ik de trein, dat was letterlijk nog. En dan kan je dat mooie nou ja, statige plein zien, hè, vanaf jouw kantoor, dat het prachtige blok beton waar je op kijkt. Nou, Met dat en, weer, ja, ja. Sorry, sorry, en, en, een beetje gemeen. En even inderdaad, even. nou, daar heb ik een foto over geplaatst de ja, afgelopen week. Dus dat klopt. Inderdaad. Oh, dat vind je ook echt. Ja, nee. Nou ja, dat is inderdaad het hele busplein daar. Ja. Uh, dat ziet natuurlijk een beetje treurig uit bij regen. want Het is alleen maar grijs. Maar nou, met zon denk je, ja, dit is Haarlem. John, dat denk nou, ik ook mooi. niet, hoor. Ik vind het ook met zon treurig, inderdaad. <laughs> ja, niet, niet specifiek die grijze dingen. En je nee. trilt ook weg, trouwens. Want de uh, grond is, ja. is dan slecht. De bestrating. Oh, ja. De nou, hele tijd ik, trillingen voelen. Van ik, was van, ik was van de week in die parkeergarage daar. zeg maar Die daar ook zit. Nou, dat was ook echt een bouwval. Je zei ze nu al aan het opknappen, maar dat is wel mogelijk, hoor. Weet je van wie dat gebouw is? Nee, van wie is dat? Prins Bernard Jr. Ah, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. Uh, ja, wat heeft hij niet trouwens? Het, het, het, het, het zal me niet verbazen als hij dit gebouw ook een keer opkoopt. Luister, maar dat is van de gemeente. Met, met hoe, hoe het nu studio. gaat met de populariteit van het koningshuis... moeten ze wel diversifiëren. Ze moeten wel gaan. Vindt, dus Prins Bernard is gewoon hartstikke slim bezig. Ja, ja, ja. ja, op zich wel. Nou ja, goed. Um, <laughs> hebben jullie wel eens nagedacht over hoe gevaarlijk een toetsenbord kan zijn. Want dat nieuws, uh, ja, dat, daar hebben we toch ook wel een beetje... dat we dachten, een brand, oké. Okay. Maar dit keer kwam het door een toetsenbord... dat woensdagochtend rond kwart voor elf... in de ja. van maar, Zwaanstraat in brand is gevlogen. Wa was het geen toetsenbord als in een, een soort midi-keyboard of zo? Ja, dat staat inderdaad ook in andere berichtgeving... maar het gaat volgens mij wel echt om een keyboard als van een computer. Echt waar? Ja, oh. Ja. Ik ja. heb nog nooit gehoord nee. dat ik, dat ik, dat ik ja. in de fik is nee. nee, in Sintercise is ook wel voor. Het is een beetje part... een oude was. Of, ja, of zo, het maar. is zo'n AliExpress RGB ding. Ja, iemand die op het dacht, oh dit is schattig, dit is roze. Die ja, en, en net zoals van die ja. elektrische steppen die je dan in stopcontact <laughs> doet en daar naar je hele kamer blijft. Ja, maar, maar dat speel je terecht. echt met je leven, ja. Dat dan hebben we nog uh, wat mooi nieuws uh, van onze brandweerhelden. Er is namelijk een kat uit een woning gered nadat er een pannetje op het vuur in de vlam sloeg en daardoor de hele uh, huis in de rook kwam staan. Nou. De brandweer ging naar binnen en redde het dier. We hebben wel ongelooflijk veel branden. En over katten gesproken. Ja, de laatste weken. En over ja. katten gesproken, want die mis ik. Ik weet niet of, of dat mag, Jomer, maar ja. wat ik ook nog las afgelopen week, dat vond ik helemaal net. Vorige week, Dat er een ja. kat is doodgeschoten met een luchtbux. Ja, die las ik ook, ja. Ja, maar ik vond het echt heel zielig. Ja, dan denk je echt van nee, welke gek loopt. Dan hoop je maar van harte dat het per ongeluk is gegaan, of zo. Maar dan nog, hoe schiet je per ongeluk met een lucht? Ja, hoe schiet je per ongeluk met de lucht? Ik, ja, ja, ja, ik vind luk, het echt heel raar. Ik vond het ook een heel triest verhaal, ja. Want zo'n arm beestje kan er natuurlijk niks aan doen. Maar nee. ik, ja, hè? hè ja, hoe, ik, hoe gebeurt dat? Ik hoop echt dat wie daar ook achter zit... op een gegeven moment een keer tegen de lamp nou, loopt. Ja, nou ja. ja. Vooral, wat mij betreft of vooral. gewoon zichzelf meldt, weet je. Stel, stel, het is een, een, een ongeluk. Echt, echt allemaal beste... Helemaal van het beste uitgaan. Helemaal echt per ongeluk. Logische reden dat het, dat het mis is gegaan. Meld jezelf. Ja, dat dat is, wat, hoe kan zo iemand met zichzelf leven? Een beetje, ja. ja Sorry, ik word er gewoon boos van. Nee, ik ook. Ik okay, ja. niet op. Die ja, dan, dan nog tot slot uh, Café Neuf. Het, het ging uh, onlangs dicht. Toen weer open. Toen werd het Maru. Toen ging het weer dicht. En nu gaat het toch weer open. Op korte termijn. Nog voor het seizoen het gaat het al bekende café in de Haltestraat. Dat sinds begin februari werd gesloten. Opnieuw open in mei. Ze zoeken volop uh, collega's trouwens. Want ik fiets net door de straat heen. Uh, en er hing een groot spandoek met... Je wordt gezocht. En dan niet voor de politie, maar voor in de rode. Dat is ook al. Ja. Uh, we, we gaan weer even naar een stukje muziek. Zometeen ons irritatiefactortje uh, ja. van de maand. Maar het eerste nummer van Louis Cole Wen. Ja, ja, dat is echt een van mijn favoriete artiesten. Louis Cole. Okay. En uh, uh, ja, Wen is eigenlijk een heel... Zielige een beetje een soort liefdesliedje van een liefde die niet helemaal goed is gelopen. ik vind het echt een heel mooi nummer. En het is een hele goede artiest gaan luisteren. Dit is het ritme van Zandvoort. exit sign.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 alcohol till my friends come home for christmas and i'll dream each night of some urgent you that i might not have but i did not lose now your tired tracks and one pair of shoes and i'm split in half but that'll have to do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 Ja, dit was uh, Noah Kahn met Stick the Season. Ook inmiddels wel een uh, grijs gedraaid hitnummer. Wat weer ja, vaak op de radio voorbij komt. En uh, ja, dan toch wel blijft hangen. Ja, ook al komt het exact. nummer zelf uit het uh, ja, begin 2022. Dus dat het echt een uh, hit is wat op dit moment speelt. Dat is zeker. Maar ben je laat ondanks, ontdekt. Ja, dat was onlangs uitgebracht. Uh, of nee, onlangs uh, echt heel prominent op de radiostations. Uh, zelfs op Radio 2. Dus dat, uh, ja, zeker. Dan weet je dat het echt goede muziek is. Ja, dan uh, heb je het gemaakt als je op Radio 2 Ja, precies. Want uh, die, die ZFM'ers, dat is altijd een beetje ja, lokaal. Ja, hè? Nee, toch, nee, ja, toch, ja, toch, ja, toch. Okay. Dat komt vast goed. We gaan uh, over naar onze volgende rubriek. Um, ja, ja. Waar wij eigenlijk ook een jingle voor hebben. Maar daar kom ik achter dat ik die de volgende keer, vorige keer... Naar jou heb gestuurd, dus oh ja. dat ik die nu niet, niet heb. Ja, ik heb hem wel, maar dan moet ik mijn eens bezig pakken, dan is de Rubik voorbij. Dan is de Rubik alweer dan voorbij, dus dat is dan erg jammer. Het, het is een irritatiefactor. Oh, het is een irritatiefactor. <laughs> maar... Het is een irritatiefactor. Nou, het is wel een irritatiefactor dat we ons. Onze... tot tien, dan is het klaar. Ja, ja, dit is, dit is al wel een irritatiefactor dat we nu onze jingle kwijt zijn. Ja, ja inderdaad. begint hè. Maar goed, is het dan. Nou, het... inderdaad, die technische. Um, die technische dingen altijd hier. Wat vinden jullie daarvan? Dat we gewoon, misschien is dat wel het irritatiefactor. Je, bedoelt, je bedoelt de dingen die niet technisch zijn? Hier. Nee, die technische dingen die niet werken hier. <laughs> ja, ja, ja, precies. Oh, dat is wel een irritatiefactor, inderdaad. Ja. Ik dus, is dat we wel vaak gewoon dat we hier binnenkomen en dat we denken. En dit is voor de goede orde geen bashing naar onze eigen lokale omroep. Maar het is wel nou. altijd iets als we hier binnenkomen. <laughs> zo? Mike, zeg jij er iets over als ICT? Ja, wat heb jij ja, nou over? Ja, kijk, weet je, hè, het werkt meestal wel. En we kunnen ook altijd onze uitzending maken... waar we natuurlijk blij zijn dat we dat ook hier kunnen doen. O, Alleen is altijd wel... Ik, ik vraag me elke keer wel af... waarom er sommige dingen gebeuren hier. Ik denk dat het gewoon tijd is... om gewoon in een dikke gaming rig setup te, uh, te investeren hier. Sponsor jij? Nee, nee, nee. Hey. <laughs> dat is hey, uh, hey. een van de fondsen vandaan of zo... Nee, maar, nee joh, maar het is inderdaad, eh, met name de PC's, die moet je af en toe wel gedeeld hebben. Maar goed, het werkt elke keer weer en het werkt al een paar jaar voor ons. Dus, nou ja, maar goed, we, maar we hadden een onderwerp, de... toch? Was ja, onderwerp? we hadden een onderwerp, iets over social media. Oh monie, ja, nou. dat was het eigenlijk, oh, ja. Ja. ja. Nou ja, uh, het eigenlijke <tie> irritatiefactortje op deze plek voor de nieuwe luisteraars... heeft de, de afgelopen twee jaar altijd het discussiepuntje gestaan. En dan bespraken we een, een stelling of een zelfgeformuleerd uh, iets vaak... Uh, dat nu in het nieuws speelt of wat een keer wat uitgebreider aandacht verdient. En daar hebben we nu nog vier minuten voor. Voornamelijk het volgende. Ik zag laatst voorbij komen, de sociale media werkt steeds meer verslavend. Blijkt uit onderzoek. Uh, en daarbij zag ik ook de letterlijke stelling staan... moeten we daarom verbieden voor kinderen tot 12 jaar het gebruik van sociale media... Nou jongens, kom er maar in. Ja, dit is natuurlijk ook een beetje in het nieuws gekomen. want er een, een aantal Amerikaanse staten zijn die dit hadden doorgevoerd. Geloof ik, met een bepaalde wetgeving. Ik durf even niet te zeggen. Was het niet Texas ook? Ja, inderdaad. We zijn wel zo'n conservatieve staat, inderdaad. Voor die daar. Ja, in ieder geval iets in die hoek. Nou ja, hoek. ja, niet iets in die hoek, maar iets in die politieke hoek, <laughs> ja, zeg maar. Ja. Nee, ja, maar ja. nee, maar inderdaad. Ja, die hadden inderdaad een social media verbod voor iedereen onder de 14. En als je dan 15, 16 bent, moest je expliciet toestemming hebben voor je ouders. En dat geldde ook voor al bestaande accounts. En die had ik uh, vorig jaar wat discussies met Twitter. Aangezien die het een goed idee vonden... om mijn account te blokkeren... omdat ik het had aangemaakt voordat ik 12 was. <laughs> ja, ik moest... Dat dus geen... je nu gewoon was. Exact, daar kreeg je <laughs> nu dus het gedoe over. Uh, goed, dat is inmiddels uh, geresolved. Dat hebben ze heel snel geresolved. Maar ja, of ik de stelling op zich goed vind... Ik heb het altijd even met Merkel over... over wat wij vinden van de huidige generatie tieners, zeg maar. En dat is natuurlijk de eerste generatie... die echt opgegroeid is met dag en nacht social media... Maar ik, ik wil er ook wel een schepje bovenop doen, eigenlijk. Ja. Weet je, ik, ja, ik denk dat het op zich best goed is om kinderen een beetje te beschermen nog. He, dat, dat is denk ik wel een beetje waar we beiden heen willen. Ja. Maar wat ik nog, wat mijn echte irritatiefactor is, is niet, is niet per se kinderen van 12, maar mensen die zich gedragen als kinderen van 12. Dat je dan op TikTok zit en dat je een of andere van huismoeder of zo... zo'n achterlijk dansje ziet doen en dat je gewoon denkt: van kijk. Ik, ik gun je je geluk, hè? Echt serieus, ik meen het. Ik, ik doe echt mijn uiterste best om daar naar te kijken en te denken... nee, nee, jij bent blij, het is oké. Okay. Het is ja, oké, okay. het is oké. Okay. Maar gewoon, en, en die hondenfilters die gebruikt worden door, door, door vrouwen van veertig... En, en, en mannen die, die de hele dag alleen maar met domme cartoontjes tweeten... en zo, ik, alsjeblieft, mensen. Dat, dat vind ik misschien nog wel, dat is echt mijn irritatiefactor. Nogal erg Ja, nee, dat is een ja. irritatiefactor inderdaad, ja ja, maar goed over nog die stelling hè? want we, we hadden eigenlijk weer een soort half, want discussiepuntjes zijn wel eigenlijk geen discussie hebben, omdat we het er al mee eens zijn. <laughs> ja, we gaan weer overal. Nee, sorry. maar inderdaad, nee, maar dat komt. Hè. En we hebben gewoon geen irritatiefactor. Ja. maar goed, is een, inderdaad ja. En daarom vind ik het op zich, like, los daarvan, is het misschien toch wel een idee om ook uh, kinderen onder de 14 toch van social media af te halen. Ja, ik ik denk dat het best goed is. Maar jongens, even naar de praktische kant. Ja. Hoe controleer je dat? Ja, maar dat, dan wordt het dubieus. Want ja, het, dat is het, kijk, het ja. ding is, ik ben al jarenlang heel erg tegen... strenge leestijdsverificatie ja. op internet. Want ik vind het ronduit belachelijk... als ik bij wijze van spreken mijn paspoort moet opsturen naar iemand... om een account ergens aan te mogen maken. En dat is wel de trend die je steeds vaker ziet. Wat ik net zei met Twitter. Dan gaan ze ook moeilijk lopen doen. En moet je het bij wijze van spreken een kopie van je ID opsturen. En dat, dat vind ik een stap te ver. Nou ja, gaan. precies. Want, want als je dat zou willen, willen verwezenlijken, zeg maar... dan zit je dus heel, met hele gevaar, grote veiligheidsrisico's. Ik bedoel, paspoorten, wat allemaal opgeslagen worden, uitgelekt, weet ik veel wat. En omdat het dan zo'n specifieke controle is... Ga je dus bij wijze van spreken het hele internet in Europa dan, denk ik. Ja, ga je een soort van moeten inkaderen. Dat heet dan met een firewall. Dat hebben ze ook in China gedaan. Waardoor dus alleen maar hele specifieke websites... die dus voldoen aan al die eisen beschikbaar gaan worden. Maar dat, is ook weer, ja. dat, dat, dat kan heel snel ja. naar censuur ja. of, of weet ik veel wat gaan. Dat is wel, dat is wel echt riskant. Ja, ja, het is riskant. Het is niet een firewall waar technisch gezien anders. Oh, sorry, maar, ja, maar dat, jij bent een nou, beetje weer van nee, het Maar dat, het, het, <laughs> het, het, het, het, het, het doet in feit niet <laughs> zelf. Kijk, een firewall blokkeert poorten, maar dat, dat maakt niet uit. Je kan ook okay. nog wat sites... Het blokkeren daarmee, ik, ja. ik ben, dat is ook mijn specialiteit niet verder. Maar inderdaad, da, dan vind ik dat we, als we zoiets zouden willen... dat we heel goed moeten gaan nadenken hoe we het kunnen verifiëren... zonder het te streng te verifiëren. Ik denk, ik heb liever dat er een paar mensen door de cracks heen slippen... dan ja. dat wij met z'n allen bewijzen dat ik met DigiD moet okay. inloggen op Instagram. Ja. Maar, maar ja, in ja, ieder geval het signaal zou dat, uh, goed zijn. Ja, ja, dat, dat, we, ja. Met je eens. dat vind ik een, uh, een mooie conclusie. Het signaal Mooi. om het te verbieden en de gevaren nog meer aan te tonen. Is denk ik de, de juiste weg. En de leeftijdverificatie. Dan moeten we maar naar kijken in de uitvoering. Zodat ze, zoals ze dat dan altijd zeggen. Uh, zoals we deze rubriek altijd wat verlichtend hebben. Al die irritatie. Misschien wat opwinding over een onderwerp. Altijd ja. verlichtend afsluiten met een stukje muziek. Yes. Hebben we al sinds jaar en dag de rubriek. De M&M hit van de maand. Ja de M&M hit van de maand. Zoals de titel al zegt. Het komt van een van de M&M's en dit keer van Mirko. Yes, ja. Oh, ik uh, moet wel geluid hebben. Yes, ja. Het is uh, dit keer cheerleader van Port Robinson. Uh, een van mijn favoriete artiesten, ook echt een, een pionier op het gebied van een beetje de emotionele electro scene, zeg maar. En die heeft nu weer iets nieuws uitgebracht. Vorige keer had ik eigenlijk ook wat van hem ingediend, maar dit is een nieuwe album, dus ik van nieuwe nieuwe single. Dus uh, nou, we gaan er naar luisteren. We gaan er naar luisteren. De M&M hit van de maand. En daarna praten we nog even door over de muziek. M&M hit van de maand no doubt. I can tell you're acting your heart out. she's addicted, obsessed like. I We don't know what you're lying She thought she needed me, but I need her. It's not fair. It's not fair. It's not your fault, you're living in a madhouse I can't back down Aren't you tired of blending into the background? She's got hearts in her eyes Saying, boy, you better watch the time Cause if you're not mine You dedicate your life for oh, my dear met Cheerleader en het is uh, ja, door deze rubriek uh, de M&M van de maand en zeker als die van Mickey of uh, Mirko komt moet <laughs> ik zeggen ontdek ik soms best wel iets leuks en daar is deze artiest en uh, ja een van de nummers die Mirko ook is bijgedragen ging over WEN van uh, Louis, Louis, Louis, Louis <laughs> Cole en dan dacht ik ook dat heb je nog nooit van gehoord en dat is zo leuk aan radio en ook het luisteren naar je ontdekt meer, niet alleen mensen die praten maar ook de muziek die wordt gedraaid uh, over de muziek gesproken. We noemden het aan het begin van de uitzending al. Mike en ik waren afgelopen weekend naar de platenbeurs in de Kenner Hall. Exact. Uh, ik ging voor de platen, maar jij ging voor iets anders. Ja, ik ben eventjes, uh, en ik vind platen ook hartstikke leuk. Ik heb ook zelf al een goede hoeveelheid platen inmiddels. Maar ik ben eigenlijk uh, voor die platenbeurs haal ik altijd op de CD's af. En dan kun je echt deeltjes scoren. Ik had een mooie combi-deal. 14 tweedehand cd's. Voor 20 euro inderdaad. Uh, en toen zei ik ook nog tegen jou. Maar ik zeg, nou ik heb laatst de nieuwe Taylor Swift cd gepreorderd. is Torch het Power Department. Die komt volgende maand uit. Um, ook hype trouwens. Uh, daar heb ik 21 euro voor betaald. Ja, geloof het nog niet. En ik heb uh, voor diezelfde prijs. Heb ik gewoon 14 cd's kunnen kopen bij de platenbeurs. Kan je laten, even laten zien uh, hoeveel deeltjes je eigenlijk kan scoren daar. Maar jij hebt ook wel een paar leuke dealtjes binnengehaald toch? Ik uh, ben ook bij de singeltjes gaan kijken, wat oh, dan ja. een beetje op cd's lijkt. En dan staan er twee top drie nummers op, ja. <laughs> uh, qua formaat dan tenminste. Uh, uh, dan heb ik een singeltje gescoord van I'm Still Standing van Elton John. Maar daar kwam ik achter thuis <laughs> dat ik die al had. Ja, zo groot is de collectiemiddel ja, ja. uh, die ik heb aangeboord thuis. Na twee jaar alweer een platenspeler uh, te hebben gehad... Um, uh, en ik heb een plaat dus gekocht, Open Your Eyes, van, uh, of Open Your Eyes, van uh, Snow Patrol. Uh, met het nummer Shut Your Eyes erop met Chasing ja. Cars. Iedereen kent het wel. Een, uh, een album van MGMT, met het nummer Electric Feel daarop. Iedereen kent dat. Hopelijk, alsjeblieft, dat denk ik dat Ja, ik dat iedereen kan. kent dat. Ja, ja. Niet van de titel, maar het nummer wel. En daarnaast had ik nog een album van de uh, Editors, waar het nummer No Sound But The Wind op staat. Alleen dat en uh, die albumtitel ben ik even vergeten. Dus Violence tot, uh, toch? Violence, ja. dat was hem. Dat ja, was Yes, ik heb wat goed onthouden. Uh, en daarnaast gewoon nog wat uh, door Singeltjes geneusd en gesnuffeld. Ja. Uh, We Didn't Start a Fire van Billy Joel heb ik uh, op single gescoord. Wat ik zo leuk vind aan Singeltjes is dat het vaak wat oudere muziek is die ik daar uh, score. En daar hoef je dan niet misschien meteen het hele album voor te hebben. Hoewel dat bij sommige oude artiesten ook best wel leuk is... Uh, Zoals Queen of David Bowie. Pure maar Springsteen. Precies, ook. Of, of dat uh, zo iemand als uh, hem. Um, uh, zo iemand als hij, moet ik zeggen. Maar singeltjes zijn leuk als je echt bijvoorbeeld alleen de hits kent. En net die er tussenuit pikt voor twee of drie euro, zijn ze vaak. Dus dat is uh, hartstikke leuk om, ja, dat, nou, uh, om daar zo even een ochtendje naar te kijken. Want ik moet wel zeggen: rond 12 uur wordt het altijd wat drukker. Ja, klopt. En dan sta je echt een beetje zo uh, te dringen in ja. de rij. En is het ook. Dan, worden, dan ben je ineens weer. Oh ja, er zijn ook nog mensen. Ja, dan ontstaat er een irritatiefactor. Dat is hoe het begint. Nee, maar ik vind inderdaad die plantenbeurs ook wel wat gewoon. Kijk, er hangt toch altijd een soort van sfeer. En ik vind het toch leuk dat die hele uh, cultuur in, in leven wordt gehouden. Nou, ook nog even. U bent überhaupt terug te op afgelopen Ja, Heb nieuw, nieuw leven ingebouwd? Ja, inderdaad, ja. ja. Uh, maar ik wilde eigenlijk even het naar het, het terugblik op afgelopen maand qua muziek nog even een halve minuut um, Want er is afgelopen maand een soort deluxe edition uitgekomen Dat is een heel mooi bruggetje oh ja. van het uh, album van Olivia Rodrigo, Gut Dat album is, nou ik geloof, vorig jaar uitgekomen um, Niet bijzonder goed ontvangen, althans wel goed ontvangen, maar niet bijzonder populair Worden in ieder geval niet zo populair als Sour um, Dat was van één of twee hitjes dan maar daar is dus laatst een deluxe edition van uitgekomen. De speelt Edition. In trend met het album. En daar gaan we zo even naar een nummer van luisteren. En ik vond het wel een, een lekker nummer. Wel echt een Olivia Rodrigo nummer. Uh, het heet So American. En ik denk dat jou hem zo wel langzamerhand kan gaan instarten. Als ik hem nu niet overval. Oh, dan gaat hij al. Dus nou, daar zou ik even naar luisteren: Eerlijk nummer, Deluxe Edition. Yes. Van Olivia Rodrigo. Drafting. is I'm pretty zo uh, So American van Olivia Rodrigo. Uit haar deluxe edition van het album Sour. Wanneer Gods. komt Sour ook Nee, uit? Nee, Sour is wel uit. Dat is het album uit 2019 of 2020, geloof ik. Oh, maar het heeft bijna uh, dezelfde cover. Ja, het heeft bijna dezelfde cover. En dat is een soort trend die is ontstaan. Dit album heet Gods. En dus speelt de, de speelt of de deluxe edition. Ja, Sour is 2021. Gods is 2023. Ja afgelopen maand nog even snel terugblikken is ook... Uh, het album van Ariana Grande uitgekomen, Eternal Sunshine. Daar was ik weer niet echt weg van, los van twee nummers ook. En natuurlijk vandaag Cowboy Carter, country album van Beyoncé. Dat deed ik tussen aanhalingstekens, voor de mensen die niet op de camera meekijken. Maar goed, tot zover eigenlijk al het muziek. En natuurlijk nog één ding, en dan gaan we het over iets anders hebben. Texas Hold'em. Ja, volgende maand, Taylor Swift album. Dus. Oké, punt. En hoe heet die? Torch Poets Department. Okay. We zijn natuurlijk hyped. Maar uh, Mirko, in deze rubriek, hè, zo aan het eind van, het, van de uitzending... <laughs> ja. hebben we altijd nog het kolommetje Vrije Invulling. En daar hebben we eigenlijk dingen die op de plank blijven liggen. Ja. En dat is deze uitzending, de ingestorte brug. Ja, de Baltimore Bridge. Dus nou, in Amerika, in Baltimore. Dus dat, dat spreekt voor jezelf is er een, een enorme brug. En Philadelphia, Baltimore heeft ook een grote haven. Um, dus onder die brug gingen allemaal vrachtschepen en dergelijke uh, door. Uh, is er gewoon een complete brug ingestort. En bij Mirakel is dat eigenlijk best nog wel goed gegaan... omdat er dus schijnbaar contact is geweest tussen uh, ja, de mensen op dat schip... en um, de mensen die over die brug gaan daar, zeg maar. Omdat dat dus wel gewoon goed beheerd wordt... Uh, en is het dus gelukt uh, om al het verkeer stil te zetten voordat die boot onder die brug doorging? Die is toen eigenlijk tegen een van die kolommen uh, aangekomen waar zo'n brug op rust. En die hele brug is vervolgens echt als een soort kaartenhuis uh, ineengestort. Nou, dat had te maken met dat de elektriciteit uitviel. Toen hebben ze geprobeerd met noodstroom de elektriciteit weer aan te zetten op die boot. Alleen toen kregen ze de motor alsnog niet aan. Dus je ziet het zeg maar, dicht uitgaan. Je ziet het dicht weer aangaan met die noodstroom. Dan kwamen ze achter: oh shit, dit heeft ook geen zin. Want ja. Weet je wel. Ja. hebben ze het ook maar weer uitgezet met het idee... dan is het minder brandgevaarlijk. Het ziet er heel gek uit op de uh, versnelde beelden. Ja, uiteindelijk is het zo dat er wel wat werkers op de brug bezig waren, geloof ik. Dat is wel zielig, maar de meeste daarvan... Ja. zijn goed terechtgekomen. Er zijn... Enkel nog vier mensen vermist. Dus het is wel groot, ik als er vier doden zijn, maar voor een brug die zo groot is, waar zoveel auto's overheen gaan, is het eigenlijk echt een wonder ja. dat de schade zo klein is. Ja, het gaat hier inderdaad dat er, nu, dat er zes mensen vermist waren, dus iets meer dan vier, maar inderdaad ja voor zo'n grote, nou ja, wat toch wel een soort nou, lamp is, is het uh, inderdaad wel heel erg meegevallen. En dat we toch ook wel zien dat gewoon goed contact in het verkeer, maar vooral het verkeer bij een brug, gewoon ontzettend belangrijk is. Want als er geen noodsignaal uit was gegaan... hadden er waarschijnlijk echt tien keer zoveel mensen op die brug gereden. Ja, wie gaat zeggen wat er dan had gebeurd? Dus ja, hoe verschrikkelijk is dat er toch mensen... nou ja, waarschijnlijk overleden zijn hier. Is het, had het nog veel erger kunnen zijn? Ja. Maar goed, daar hebben natuurlijk uiteindelijk de nabestaanden niks aan. Maar het is wel gewoon... ja, toch een beetje naar het positieve kijken in die zin. Dus, ja. Um, nou ja, en, en ja. als dat dan gaat... Ik ja. uh, bedoel dat het erger had kunnen zijn. Dat zeker erger zou zijn. Zeker, nou, en als je, zoals dat dan gaat in Amerika... Hè, de, je vindt natuurlijk gelijk er mensen die zeggen: van ja, maar hoe kan dat? Want het licht ging aan en uit. En hij stuurde nog bij ja, op die kolon. Dus, uh, dus was het geen terroristische aanslag of een uh, Russisch energiewapen? Wat, uh, ja, het is best dat als... leeft echt heel erg. Ja, dat leeft heel erg daar momenteel. Dus, dus het is echt ook online, is het echt een soort van. Ja, arbiter van conspiratie-theories. Want ja, het kan natuurlijk niet gewoon zijn dat de stroom uit is gevallen... of dat er echt wat onhandig is gebeurd. Nee. Hè? Die een hele onmogelijke kans. Nee, het, het is vast een Russisch energiewapen. Die op dat moment dachten, die brug, dat is hem. Dat... Ja. Nee, maar daar lachen, we nu, daar lachen ja. we nu natuurlijk om. Maar het is natuurlijk eigenlijk diepties dat zoveel mensen daar in Amerika... klaarblijkelijk zo weinig vertrouwen hebben in ja. nieuwsmedia... Dat ze dat soort dingen gaan geloven. En ja, ja. Dan, want je hebt natuurlijk daar heel duidelijk echt twee kanten. Zowel met nieuwskanalen. Ja, en dan zullen sommige mensen dat... genuanceerder overladen andere. ja, laten dan anderen. Gevaarlijke ontwikkeling. Nou, inderdaad, ja, want in Amerika is alles wat er gebeurt, is een conspiracy-theory tegenwoordig. Dus ja, dan denk ik, ja. Alles ja, wordt in twijfel getrokken. Dat, dat is het ja. probleem. Nou ja, precies dat. Want je, op zich, uh, ik denk dat het ergens ook wel gezond is om een vraagteken te stellen bij iets. Maar in zo'n situatie waarvan ja. de belangen zo. Ja, nee, maar kijk, ja. ik bedoel... Dat, dat land heeft ook nog steeds gewoon... onderzoekende politie en dingen. Als die gewoon dingen zeggen... dan kan je er toch wel ook... Zeg maar, bij zo'n brug instorten... kan je toch wel een beetje van uitgaan... oké, okay, dat zal wel zo zijn, maak je geen druk, weet je wat? Nou ja, half... Kijk, nu krijg je we wel een be beetje een gek bruggetje, maak ik nu misschien... maar bijvoorbeeld wat natuurlijk is gebeurd met, met John F. Kennedy in het verleden... dat hij op een gegeven moment gewoon naar buiten kwam met een speech... en zei, oh ja, jongens, uh, mijn geheime dienst was zeg maar... bezig met een aanslag op Amerika-faken vanuit Cuba zodat wij Cuba kunnen binnenvallen. Ja, zeg maar, als je dat soort berichtgevingen krijgt van een officieel kanaal... namelijk je president... Uh, uh, en je, dus jouw geheime dienst bezig is met een oorlog... dan snap ik wel dat je wat vertrouwensproblemen krijgt met je overheid. Alleen omdat te projecteren op een situatie met een brug en een boot... waar niet echt een soort breder verhaal in zit... En dat vind ik een beetje dubieus. Dat is eigenlijk mijn ja, punt. Ja, maar het ja, het, <laughs> het, het <laughs> wantrouwen snap ik nog ja, maar wel. Het is heel Amerika dat je, dat je een beetje wat wantrouwt. Is natuurlijk heel natuurlijk, inderdaad. Maar het is bij Amerika niet een dingetje. Als hier wat gebeurt. Dan zullen ongetwijfeld mensen ook denken: van... is dat wel helemaal waar? En nou ja, dat is natuurlijk in die coronaperiode periode Is het heel erg naar boven gekomen. Hè? Nou, zijn er ook on, on, echt de meeste onzinnige dingen naar buiten gekomen. Maar ja, weet je. Het is, bij Amerika is het alles wat er gebeurt. Um, als iemand er tegen wordt, is het bewijs van spreken nog een overheidsplan. Dan denk ik ja. Ja. Dat, dat, er maar is hey, een grens, hè? Je kan zeggen wat je wil. Het is ook ergens een compliment. Alles gaat dus gewoon volgens het plan, hè? Dus, uh, dus uh, eigenlijk is het ook gewoon weer een compliment voor of, de overheid. Of, misschien, uh, misschien is het juist wel een blijk van vertrouwen. Ja, maar of is het het plan ja. dat het niet volgens het plan gaat? Ja, ja zo kan je het ook weer zien. Nou ja. Ja, ja, ja, laat ik het zo zeggen. Het is een, uh, een bijzonder land. Dus ja, maar ja. Toch, toch iets opvallends. Omdat ja, zoiets gebeurt eigenlijk nooit. Nee, inderdaad maar niet. Niet van gehoord eerder. Nee, inderdaad. Het is uh, erg opvallend. Alleen nu is het de vraag hoe je het natuurlijk op gaan lossen. Want die beugels wel, denk ik. Een soort van essentieel. Dat is de centrale vraag van vandaag. Hoe? Maar eerst, waar altijd een antwoord op is... Dat is uh, of wat altijd het antwoord is... moet ik zeggen, dat is de muziek. Dus nog even voor de laatste keer... deze uitzending. Abba, take a chance on me. En zometeen een vooruitblik. Want dat doen we altijd maar in vijf minuten. Vooruitblikken. Vooral terugkijken bij Jelmer en Eminem's. Maar zometeen... De agenda van Aprion. Wel fijn dat dit de laatste keer is deze uitzending. Ja, echt wel ja. allemaal. Ook de eerste keer. <laughs> oh, dat bedoel ik niet. Take a chance <laughs> on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your place to go. When you're feeling down. If you're all alone. With a pretty birds So long honey, free. Take a chance on me. ZANG Ik bedoelde natuurlijk niet net van we gaan voor het allerlaatst ABBA draaien. Maar ik bedoelde, dit is bijna voor het, alle, het laatste nummer van de uitzending. Ik zou natuurlijk nooit zeggen dat we voor het allerlaatst ABBA gaan draaien. Want dat gaat tegen mijn eigen... Ik had geen objectie gehad. Dus bij deze even hmm. de rectificatie. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Joumer en M&M's van vrijdag 29 maart. We hebben eigenlijk veel besproken. Ja. Het viel ons wel eigenlijk ook op dat er afgelopen maand... Ook lokaal en gewoon overal best wel veel is gebeurd, want dat is echt zo. Er zijn ook wel eens maanden dat we ja. echt moeten graven naar het nieuws en dacht: nou, dit is een beetje leuk om te bespreken. Niet alleen maar het heftige politieke nieuws, maar er waren ook echt gewoon... Er ja, gebeurt elke maand al wat, maar dan is het niet... Er meer koos ineens gaan staan. Dan leffel ik een beetje met jou, weet je wel. Ja, nou ja, qua uh, kennisniveau. Uh, oh, ja. Oké, okay. okay, dus na de uitzending, uh, zet hem veel filmen. Zet maar af. Na de uitzending zal ik... Ja, Krak maar weet je, weet, je weet je wat er gebeurt? Dan sla ze op hun bek. Weet je? Oh ja. Ja. Ja. ja. Dan moet je morgen bij de kamer voor. Ja, dan moet je morgen komen. bij Bosma bo bo zijn. Maar ben je die. dan bij kickboxles, of niet? Nee, ja, ja. ja, ja. Niet You, you two, hè? You, you dat deed hij toch nog niet? Nee, kickbox was het. Oh, ja. ja, wel ja, kickbox. Ja, die deed Oké, oh, sorry. Ga verder. Ja, nee, maakt het niet sorry. uit. Nee. Oké. Okay. Ja. Ik bedoel, uh, het is niet de eerste keer dat je mijn grapjes onderbreekt. Nee, oké. <laughs> Dit vind ik wel echt niet grap. <laughs> ik word helemaal stil. Oké, okay. ja, maar vertel. Wat, de komende wat maand gedaan? is het april. En maandag is het weer 1 april. En uh, <laughs> hebben jullie al in het nieuws een 1 april grap voorbij zien komen? Even voor de duidelijkheid, het zijn niet de statushouders. Want... Uh, ik weet het niet trouwens, maar hebben jullie toevallig al iets voorbij gekomen? Nou, je had je... ik nou oprecht wel een keer humor gevonden van het COA, maar dat zal vast niet. <laughs> dat dat vast... mag ook niet hè? Nee, dat mag ook vast nu niet. Ook saai. Uh, ik heb denk ik geen aprilgrap gezien nog, nee. Nee, maar dat, wat hadden we nou vorige keer toen dachten we dat het de Kronus waren, maar die bleken hartstikke echt te zijn. Hè? Huh? Vorig jaar, dat Kronut-verhaal van de Albert Heijn. Was dat vorig jaar? Ja, toen, oh, ja. toen dachten we dat is ja. dus een 1 april gedaan. Maar die dingen waren hartstikke echt en ook hartstikke lekker. Oh, inderdaad. Toen heeft Mirko nog wat recept gedaan. Hij zou ze meenemen. Is nooit gebeurd. Ik wacht nog een beetje op mijn ja. Maar goed, in ja. ieder hey, geval... hoor je dat? Ik heb ze al opgegeten. Oh ja, ik had ze nu ook niet meer gewild in jaar oud. Nou ja, whatever. <laughs> goed, we dus zitten ongetwijfeld. Volgende maand al weer wat leuke grappen gaan meemaken. En het is natuurlijk ook Pasen. Om op terug te kijken. Ja, ik weet nog vorig jaar in Zandvoort. Uh, uh, was er het nieuws dat het uh, paviljoentje op het Ratusplein... werd omgesmolten tot een beeld voor Max Verstappen. Oh ja, dat was het, ja. En dat bleek ook niet helemaal te dat kloppen. Dat moeten ze gewoon... Uh, je, maar goed, ik heb ook nog geen goede grappen gezien. Volgende, we uh, volgende week, volgende maand... komen we met een, een grappencompilatie van 1 april 2024. Ja, inderdaad, dat klopt. En uh, nou, ik wil uh, Mike en Mirko weer bedanken voor jullie aanwezigheid. en Uiteraard. Uh, volgende maand, uh, ik weet niet hoeveelste april dat is. Even kijken, dus 25, 26 april is dat. Zijn we er weer tussen 7 en 9 bij ZFM Zandvoort. Zet stem dan weer je radio. ZF en jammer, ik wil jou bedanken voor weer zo'n puik uitzending neerzetten. Ja, ja. Hou op met die woorden. <güls> puik, man. Pu puik. puik, wat is dat voor een woord nou weer? Grandioos nou. in puik. Fantastisch. We sluiten af met een klassieker Star from 45, want ja, ook toen konden ze al een beetje mixen.